8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Problemen bij erfenissen door vastgelopen woningmarkt. GroenLinks vindt koenders coalitie geen ideale regeringscombinatie... en minister Schultz belooft meer veiligheid op het spoor.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 Het weer veel bewolking met vooral in het westen regen. In de middag een stevige noordoostenwind. In het oosten breekt ook af en toe de zon door. Maxima van 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen buien en een graad of 17. Koninginnedag is overwegend droog met af en toe zon. En het wordt dan ongeveer 20 graden. Wil jij nog een kopje koffie? Wat?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 Bert van Sloten. Hele goedemorgen. het is zaterdag 28 april. Er komen veel tips binnen over de overval op de juwelier in Den Haag. De vakbonden reageren komend half uur op het nieuws over netcard. Er is interesse in de fabriek in Born. En steeds meer mensen komen in financiële problemen door de erfenis. Erfgenamen komen in financiële problemen... omdat ze een huis erven waar een hypotheek op zit... en dat vervolgens niet wordt verkocht. Huizen staan gemiddeld bijna twee jaar te koop. Maar een erfgenaam moet binnen een jaar afrekenen met de belasting... en intussen gewoon de hypotheek betalen. Op verzoek van de NOS hield Notaris een inventarisatie. Directeur Lucienne van der Geld... in gesprek nu met verslaggever Trudy van Rijswijk. U hebt voor ons uh, onder uw leden 160 in getal...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 Gaan ze uit eigen zak de schulden van de overledene betalen en eh, behouden zo de goede naam van de, van de overledene? Nou, is het intussen zo dat blijkt uit de rondgang langs de rechtbanken dat er eh, wel een groeiende groep is van mensen die wel wakker zijn en die zich bij de rechtbank melden met de mededeling: Ik wil mijn erfenis verwerpen, dan wel onder voorwaarden aanvaarden. Merkt u dat die mensen achteraf spijt hebben dat ze dat hebben gedaan? Spijt, dat hangt af van hoe het helemaal uitkomt. Hè? Of het toch nog een positief saldo van de erfenis blijkt te zijn. Hè, men gaat dan de spullen allemaal verkopen. En dan kan het zo zijn dat uiteindelijk er toch nog wat overblijft... om onder de erfgenamen te verdelen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je afscheid moet nemen... van geliefde voorwerpen van die overledenen... omdat dat geld opbrengt om schuldeisers af te betalen.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 Ook al is het huis dan nog niet verkocht. En eh, daarom stellen wij ook voor om eh, de wet te gaan veranderen. Om het aanvaarden onder voorwaarden automatisch in de wet op te nemen voor erfgenamen. Daarnaast zou je nog kunnen denken aan het, eh, en dat gaat dan voor staatssecretaris Wekers geldt dat dan, om eh, een uitstel van erfbelasting aan erfgenamen te verlenen zonder dat zij daarover rente hoeven te betalen. Nou, De staatssecretaris heeft daar net vragen over beantwoord in de Tweede Kamer en die zegt eigenlijk... Er is niets aan de hand. Uit ons onderzoek blijkt dat het wel te zijn. Hè, dus een, een forse toename uh, van het aantal schulden in de, in de erfenis. Dus wij verwachten de komende tijd toch meer problemen. En dat zien we ook uit de cijfers van, uh, van de rechtbank over 2012. Steeds meer uh, aanvaardingen onder voorwaarden. Wat erop duidt dat er ook steeds meer schulden in de erfenis zitten. En dat zei Lucienne van de Geld tegen Trudy van Rijswijk. Met de politie Haaglanden strommen de tips binnen over de dode overval ...op een Haagse juwelier van afgelopen woensdag. Politie gaf gisteren beelden vrij van de bewakingscamera's. Daarop is te zien hoe twee mannen de zaak binnenlopen en hun wapen trekken. De mannen lijken vermomd met nepneuzen. Politie hoopt, desalniettemin, dat er toch mensen zijn die het tweetal herkennen. De gouden tip wordt beloond met 15.000 euro. Wim Hoonhout is van de politie Haaglanden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel tips zijn er inmiddels binnengekomen? Ja, gisteravond zijn we gestopt bij 75 meldingen. Ja, dat lijkt me best veel. En er veel en het is de hoop uiteraard dat er ook uh, bruikbare zaken bij zitten. We hebben ze gisteren allemaal aangehoord, opgeschreven. En de komende dagen gaan de regieurs van het recherche gaan ook, uh, uh, al die tips nalopen. Ja, wat is de eerste indruk over de bruikbaarheid van de tips? Ja, grijs en groen opzaast gezegd. Er zit van alles tussen. Hè. Uiteraard ook mensen die zeggen dat, er een, uh, dat de, de verdachten een fotneus dragen. Maar we hebben ook meldingen gehad die uh, specifieke uh, kenmerken noemen. Ook een paar die uh, een naam noemen. Nou, dus uh, genoeg reden om uh, daar uh, volle krachten door uh, te zetten. Ja, dus het is in ieder geval nuttig geweest, laat ik het zo zeggen. En dan hebben jullie ook nog iemand gehad die een extra beloning uitlooft. Uh, hoe zit ja, dat? Ja, bijzonder verhaal. Er was een mevrouw die belde en uh, die was zo aangedaan door, door de beelden. Wij trouwens ook, want als je de beelden ziet dan ben je echt uh, ontzettend. Ik werk al acht jaar bij, bij de politie. En als je dan weer deze beelden ziet, dan, dan, dan, dan weet je je wel even sprakeloos. Uh, en die mevrouw die zei van ja, ik wil graag nog vijfduizend euro boven die beloning uh, leggen. Ja, omdat ze echt ook zo geschokt was... dat ze dacht van nou, die jongens moeten snel gepakt worden. Ja, ja nou, dat is wel leuk dat, dat je toch dat soort reacties mee, mee krijgt uit het land. Ja. Even afgezien van deze zaak, want dit is uh, in die zin bijzonder... want uh, normaliter um, ja, gaat de recessie eerst aan gang... en dan op een gegeven moment, dan komt het meestal via opsporingsverzocht... Uh, komen die beelden naar buiten. Is dit al aanleiding om te zeggen van nou ja, dit is wel uh, zo goed... Uh, en helpt ons ook wel, dat dat misschien in de toekomst uh, vaker gaat gebeuren? Dat kan. Ik wil wel realiseren dat uh, het vrijgeven van, van, van beelden is, uh, is in een mail Geen doel op zich. Het moet, het moet wel ondersteunend zijn aan je rechercheonderzoek. En een uh, rechercheonderzoek kent meerdere uh, aspecten als alleen maar het vrijgeven van beelden. En je moet ook niet illusie hebben dat je, dat je nu de beelden vrijgeeft... dat die twee verdachten met de handen omhoog naar het bureau komen lopen. Laten we ook heel zijn. Hè? Het zijn jongens die niet tijdens voor geweld... en dat betekent dat je wel goed moet nadenken op welk moment je uh, welke onderzoeksmethodiek inzet... In dit geval dan de beelden. Ja, precies. En u heeft nu besloten. En dat betekent niet dat je in de toekomst ook uh, datzelfde besluit neemt. Dat, dat hangt gewoon van de situatie af. Uiteraard. En je moet ook uh, ja, reëel zijn. Je kan het publiek, uh, moet je betrekken. Dat is heel belangrijk. Maar je kan ze ook niet overvoeren. Dus je moet ook wel een goed moment kiezen wanneer je dat dan doet. Ik snap het. Meneer Hoonhout, ik hoop uh, u snel weer te spreken over deze zaak. Ja, prima. lijkt me ook. Dank u wel. Straks de kritiek op het EK-gasland Oekraïne. Die neemt toe. Verkeersinformatie. Het hele weekend is de A28 afgesloten... tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder. Er wordt daar gewerkt aan de weg. Er is ook treininformatie. Tussen Sittard en Maastricht rijden de treinen met vertraging. Dat komt allemaal omdat er koper is gestolen langs de rails. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Klinkt steeds meer kritiek op de Oekraïners. Een van de twee landen waar het Europees kampioenschap voetbal... komende juni wordt gehouden. De voormalige premier, Timoshenko... zou in de gevangenis in elkaar zijn geslagen. Timoshenko, beroemd door die blonde vlechten... op haar hoofd werd onlangs tot zeven jaar cel veroordeeld... wegens zogeheten staatsondermijnende activiteiten. Vooral Duitsland maakt zich druk om haar lot. Bondskanselier Merkel wil dat ze in een Duits ziekenhuis wordt behandeld. Mij gaat het nu echt darum eerst maar om die tijd tot de Europameisterschaft te gebruiken. Want hier gaat het om een heel concreet menselijk lot. En daar moeten we proberen snel ook een verandering te krijgen, wanneer dat zeer moeilijk is. We moeten snel een verandering zien te bewerkstelligen, zei de Duitse kanselier. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, denkt dat veel politici hun reis naar het Europese kampioenschap in de Oekraïne zullen afzeggen. Als dat zo blijft, kan ik me voorstellen dat vele politici die voorhadden in de Oekraïne om voetbalspelen te reizen, dat niet maken werden. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht is vicevoorzitter van de Commissie Mensenrechten bij de Raad van Europa. Meneer Omzicht, kunt u zich voorstellen dat ook Nederlandse politici hun bezoek aan het Europese kampioenschap in de Oekraïne gaan afzeggen? Ik kan me heel goed voorstellen dat Nederlandse politici nu niet willen staan juichen naast de president van de Oekraïne op dit moment. Die zich uh, niet erg um, bereid toont um, om te luisteren naar internationale kritiek. Ja, helpt dat dan als politici zeggen van wij komen niet op uh, nou ja, toch wel het grote feestje wat de Oekraïne wil gaan houden? Ja, dat helpt. Oekraïne wil heel graag serieus genomen worden um, en wil heel graag laten zien dat ze zich wel aan de mensenrechten houden. Maar ze hebben wel ongeveer de hele vorige regering achter de tralies gezet. Dat is niet alleen uh, mevrouw Tymoshenko. Maar ook meneer Lutschenko en meneer Iverschenko, de minister van Binnenlandse Zaken, van Defensie. En um, ja, um, het, het justitiesysteem in uh, Oekraïne is vooral niet ver. Oftewel, uh, van elke 500 verdachten worden er 499 veroordeeld. Je hebt geen enkele kans uh, als je opgepakt wordt uh, en je bent onschuldig om uh, ook onschuldig verklaard te worden voor de rechtbank. Ja. En er moeten heel snel verbeteringen optreden. En de Raad van Europa heeft op mijn initiatief ook gezegd van... als jullie zo doorgaan, dan loop je gewoon het risico... dat je lidmaatschap eventueel wordt opgeschort. Even over Timoshenko. Uh, Julia Timoshenko. U heeft contact gehad, begrijp ik, met de familie van haar. Wat weet u over haar situatie? Nou, ik, ik, ik zou de afgelopen week nog uh, contact gehad hebben in Straatsburg. Waar het niet dat ik in Nederland... Uh, aanwezig moest zijn in het parlement voor een ander soort onderhandeling. Er gebeurde iets, ja. Ja, er gebeurde iets. Dus ik kon helaas niet naar Straatsburg afreizen. Um, he, uh, voor Nederlandse criticus is uh, het, het akkoord van de wandelgangen toch nog even iets belangrijker. Um, wat we weten is dat ze constant niet goed behandeld is. Dat ze dus overgeplaatst is aan een gevangenis die ver van de hoofdstad ligt. Um, ik zou haar graag willen bezoeken. Um, ben ook gevraagd door de Raad van Europa om dat te doen. En uh, van de Oekraïnse autoriteiten krijg ik vooral geen toestemming of uh, die draaien eromheen. Uh, um, en die houden zich dus ook gewoon niet aan de afspraken. Ik, nou, ik, ik, de, ik, zie, ik zie ook overal uh, opduiken vandaag in de, in de media, bijvoorbeeld op beelden van de BBC en uh, Sky News... allemaal foto's van haar met, met blauwe plekken. Waar komen die foto's vandaan? Uh, die hebben in een lokale krant gestaan. Ik heb nog niet begrepen wie ze gepubliceerd heeft... Um, maar um, ja, de uh, familie en de internationale gemeenschap maakt zich al maandenlang zorgen... om de medische behandeling van mevrouw Tymoshenko, En dat gaat echt uh, langzaam, iedere keer een stuk slechter. was dus een keer flauwgevallen, tijd in haar cel gelegen... voordat de medische behandeling uh, beschikbaar was. En um, eigenlijk vinden we dat ze in ieder geval... Um, buiten de cel uh, behandeld moet worden. En dat die rechtszaken nu eens een keer ja. op een normale wijze moeten plaatsvinden. Nou, dat zegt de Duitse bondskanselier Merkel ook. Hè. Die zegt, uh, ze moeten eigenlijk hier in het Duits ziekenhuis uh, worden overgebracht. Uh, staat u daarachter? Um, wij hebben gezegd dat het moet in ieder geval uh, buiten, uh, uh, buiten de gevangenis moet even behandeld worden. Of dat op dat moment in Duitsland is, nou, dat, dat is dan één ding. Het is fijn dat Duitsland dat aanbiedt. Ik hoop dat Duitsland dat ook nog een andere gevangenen aanbiedt overigens. Niet alleen degene die op de televisie zijn... Um, maar ik vind het wel goed dat ze nu even buiten gevangenis wonen... want ze zitten anderhalf jaar vast... en er worden constant nieuwe aanklachten ingediend... en de hele regering wordt even achter het pralies gezet... en op die manier glijdt Oekraïne af naar een ondemocratische staat... als die hele oppositie even in de gevangenis zet... en dat tot de volgende verkiezingen... Ja, dan weet je zeker dat je geen oppositie hebt. Nee, dat is wel ieder... wat aan de gang is. Precies, maar er is nog meer aan de hand. Want gisteren bijvoorbeeld, 27 gewonden. Er zijn vier bommen, misschien nog wel meer afgegaan. In Petrovsk. dat is de geboorteplaats van Timoshenko. Um, nog onduidelijk is uh, wie erachter zit. Dan, dan heb je ook een beetje de vraag... dat het Europese kampioenschap is daar. Het Nederlands elftal gaat daar spelen. Is het veilig in de Oekraïne? Kan je daar wel naartoe? Ja, nou, dat is dat de Oekraïense autoriteiten zullen moeten garanderen aan de deelnemende landen. En niet alleen aan de voetbalteams, maar ook aan de supporters die daar zullen zijn. En daar zullen ze keihard hun best voor moeten doen. Overigens um, wil ik nog wel even wachten totdat daar een fatsoenlijk onderzoek heeft plaatsgevonden. En we voetballen ook nog steeds in Noorwegen. Dus ik zou heel graag even kijken um, of... In de... Noorwegen? ...wie die aanslag gepleegd heeft. Ja, daar is ook wel verschrikkelijk aanslag gepleegd. Op die vorig, manier? Ja. Oh ja, ja nee, oké. Okay. Dus ik bedoel, het feit dat er ergens een aanslag, trouwens in een niet-speelstad, gepleegd wordt... Um, betekent dat we extra alert moeten zijn. Um, maar ik wacht wel even het politieonderzoek af. Goed. Ik dank u voor het gesprek, meneer Omzicht. Graag gedaan. Dag. Gaan wij praten over VDL? Dat is een bedrijf uit Brabant. En dat wil het Limburgse Netka redden. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Het Eindhovense maken van autobussen onderhandelt namelijk met de Limburgers over een overname. PMW, het Duitse bedrijf, werkt dan ook mee. Die zou in Born auto's willen laten maken. wat goed. Uh, Lulu is van de vakbond De Unie. En die komt bij zowel VDL als bij Netcar over de vloer. En is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer uh, Kutlu, is VDL en Netcar is dat een goede combinatie? Ja, absoluut. Uh, VDL is toch een uh, bedrijf, ook in de automotive. En die maken bussen zoals u ook uh, wellicht weet. Dus in die zin uh, lijkt me een hele goede combinatie. En qua banen, is dat ook een goede combinatie? Nou ja... Kijk, in ieder geval, is de, uh, wij hopen dat toch uh, in Netcar auto's uh, uh, dat worden gemaakt, uh, ook in de toekomst. En uh, ook, uh, kijk, naar VDL, uh, ook uh, in de automotor, dus we verwachten dat ook uh, qua baan ook uh, goed zal komen. Ja, die 1500 blijven wel behouden. Daar gaan we vanuit, absoluut, ja. ja. Luistert u eventjes, want het vorige uur spraken we met een oud-directeur van uh, Netcar, misschien kent u hem nog wel, Arjen de Jong, en hij zei dit over het personeel.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 Nou, dat klinkt niet erg uh, positief, uh, als ik dat zo hoor. Moet VDL met het personeel verder? Nou, ik weet niet uh, waar de meneer dat allemaal op baseert, uh, wat hij allemaal roept. Op jarenlange maar, ervaring. Nou, uh, nogmaals, uh, ik denk dat, uh, uh, uh, dat deze meneer toch uh, um, niet, uh, uh, absoluut niet uh, uh, gelijk heeft... in de zin dat bij Netcar absoluut vakmensen, en uh, professionals aan het werk zijn. Die hebben jarenlang auto's gemaakt... en. Uh, qua uh, kwaliteit waren beste van de uh, zeg maar de um, uh, wereld. Uh, dat heeft mensen misschien altijd aangegeven. En ze werden uh, echt. Uh... Gewaardeerd uh, voor het werk wat ze daar deden. Dus ik snap het werkelijk niet waar deze manier dan over heeft. Nee. Nou, als VDL het, uh, het overneemt, dan is er nog een ander uh, probleem. Want er zit een tijd tussen, laat maar zeggen, het moment dat die Japanners weggaan en dat de nieuwe auto's gebouwd kunnen gaan worden uh, in Born. Wat moet er dan uh, gebeuren in die tussentijd met het personeel? Kijk, in ieder geval, uh, als er een periode nodig zal zijn uh, voor de overgang, uh, dan uh, zal het uh, zo moeten zijn dat mensen toch. Uh, op een of andere manier aan het werk uh, kunnen blijven... zodat zij uh, op het moment uh, uh, welke bedrijf dan ook uh, weer uh, gaat auto's bouwen... Dat ja, Maar dat er, ook... er, zit, er is gewoon een jaar dat er geen auto's gebouwd worden... als deze plannen doorgaan. En wie moet dat dan betalen? Nou, kijk, uh, Mitsubishi heeft uh, uh, in, in het laatste overleg... Uh, door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Hanerari... Uh, uh, gezegd dat hij bereid is in het geval als er sprake zou zijn van eventuele overgang... dat hij bereid is om daarin te investeren. Oké, okay, dus dan betalen de Japanners die rekening. Bent u trouwens zeker van een goede uitkomst? Ik bedoel, we berichten hier nu over dat er gesproken gaat worden... maar hoe zeker is het ook dat deze deal doorgaat? Kijk, het is nog geen voldoende feit... En ik denk dat, ook, uh, dat, dat we ons daar heel goed moeten realiseren. Uh, wij moeten ook geen valse hoop geven aan 1500 mensen. Maar in ieder geval, ik ben erg positief dat VDL Groep nu initiatief heeft genomen om Netcar over te nemen. En ik geloof erin dat zij dat niet zomaar doen. Uh, VDL, kennend, uh, is dat een uh, robuust bedrijf. Die hebben bewezen dat zij gewoon uh, als ze een bedrijf overnemen, dat bedrijf ook... Succes, ...succesvol kunnen laten uh, maken. Goed, maar het is nog niet zeker. Dat is uh, zeker op dit moment. Nou, we hebben goede go hoop. En u hebt goede hoop, precies. Ja. Dat is de zin die erachter hoort. Meneer wat goed loeg. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij aan het slot van deze uitzending naar Venendaal, Want na maanden van voorbereiding komt de grote dag in zicht voor Renen en Venendaal. Maandag is het namelijk Koninginnedag. En omdat beide plaatsen in de, zondags, de zondagsrust in ere willen houden... moet vandaag alles worden klaargezet voor het koninklijk bezoek. Burgemeester Elsinga aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Venendaal al helemaal oranje gekleurd. Helemaal. Zelfs hadden we gisteravond Royal Late Night Shopping, dus de stad zat helemaal vol. Royal Late Night Shopping. We konden tot laat in oranje kleding ja. van alles in de winkels halen. Ja, en dat gebeurde ook. Ja. Wat moet er vandaag gebeuren? Vandaag krijgen we voor een belangrijk deel de opbouw. We hebben hier in uh, Veenlaar afgesproken wat vandaag kan, dat doen we ook vandaag. En wat moet, dat doen we morgen. En je ziet dat de podia worden ingericht, uh, de treinen worden ingericht, de laatste hand wordt aan de route gelegd... En we hebben vandaag hier en daar een generale repetitie. Prima dus. Ja, u zegt de laatste hand aan de route wordt gelegd. Daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen. Ja, kijk, de route die weten we natuurlijk wel. Maar je moet nog even kijken of uh, de bocht goed is, of het gras wel mooi op hoogte is. Of het laatste... We hebben hier ook veel uh, urban knitting, oftewel wild breien. En de wo bomen oh. worden versierd met breisels. En dat gebeurt allemaal vandaag. Okay. En dat gaat langs die route. Ja, yeah. Is dat een specialiteit van dan? Nou, het, komt, het is overkomen wij uit Amerika, maar het aardige is dat wij van origine scheepjeswol een, uh, wol een woltraditie hebben en dat is opgepakt en u wilt het niet geloven, maar. Ik heb al een keer met mevrouw zitten breien op een ochtend. Ja, dat is, ik, kan, ik kan me alles voorstellen ja. tegenwoordig, meneer Elzinga. Vanavond zijn de kroegen natuurlijk nog ook uh, gewoon ja. uh, open. Nou weet ik niet hoe het in Veenendaal gaat... maar in andere dorpen wil het wel eens voorkomen dat niet alles heel blijft. Bent u niet bang dat de versieringen nee. gaan sneuvelen? Nee, want sowieso hebben we daar met de, de, de horeca over gesproken... Men, doet ook, men heeft zijn eigen veiligheidsfunctionarissen, maar dat kan goed. We hebben altijd goed overleg gehad met, uh, met de HORECA, in het vijf overleg zoals dat dan heet. En we hebben gewoon afgesproken, normale sluitingstijd, net zoals anders. Want uh, uh, het gewone werk moet ook doorgaan. Ja. Wat is uh, eigenlijk hetgene waar u het meest naar uitkijkt? Uh, de aankomst van de bus. Dat is altijd mooi als dan de hele familie uitstapt met de koningin voorop. Dat is altijd spannend, want dan zet je ook je eerste daad. Maar we hebben daar vooraf aan voorafgaand al om negen uur de grote opbaden bij het gemeentehuis. En dat is ook altijd prachtig. Dus dan zingen we ons met z'n allen even in om dan om kwart voor twaalf de koningin te ontvangen. Yeah. En wat, uh, welke liederen worden er gezongen bij de opbaden in Veenendal? Nou, uh, ongeveer. Piet Hein wordt altijd gezongen en ja. Oranje boven. En die ken ik dan ook nog uit mijn hoofd van vroeger, <laughs> dus dat is alleen maar leuk. Ik wens u een hele mooie dag uh, vast ertoe. Vandaag veel plezier bij de voorbereidingen. Morgen natuurlijk ook. Uh, genieten vast. En uh, maandag een mooie koninginnendag. Ja, hoor, dank voor uw belangstelling. Dag meneer als ik ga. Morgen. Het is nog een spannend weekend en dan hebben we het over het voetbal ook. In de top van de Eredivisie, maar ook onderaan is het spannend. De nummer voorlaatst, de Graafschap, Dit gisteren in dat opzicht goede zaken. Uit bij Groningen werd het 1-1 met dank aan Anko Jansen die de binnen schaf. Jeroen Elshoff sprak na afloop met hem. Ergens ver op de achtergrond horen we het uh, legioen van de Graafschap nog zingen en springen. Komt er jouw goal, dat moet een lekker gevoel zijn. Ja, dat is zeker een uh, lekker gevoel. En uh, niet alleen uh, voor mijzelf, denk ik, maar uh, voor, het hele, voor het hele team is dat gewoon lekker. Het is een uh, uiterst waardevol punt. Ja, want uh, ja, iedereen weet in welke situatie wij zitten. En uh, als je dan uh, een punt uit bij Groningen mee kan nemen... dan. Uh... Ja, dan, dan doe je goede zaken ten opzichte van, van degradatie. En helemaal in een stukje vertrouwen richting woensdag... met de, met de clash tegen Excelsior natuurlijk. Koning heeft veel kansen laten liggen voor de 1-1. Heb je toch het gevoel gehad dat er misschien meer in zat dan een gelijkspel? Nou goed, ja, ik denk vanaf de, dat ik de goal maakte... denk ik dat, we, dat wij wel het betere van het spel hadden. We kwamen er nog een paar keer uit. Maar eigenlijk hebben wij het meeste balbezit gehad, denk ik. En ja. dan moet je eigenlijk nog iets brutaler zijn... En, en, en, en proberen die, die 1-2 te maken. Nou goed, dat zat er dan niet helemaal in. Maar ik dacht wel dat wij het beste van het spel hadden. Als Ajax morgen wint, dan hebben we het over de top weer... Uh, van Twente, uit bij Twente in Enschede. En Feyenoord en AZ spelen gelijk. Dan hebben we morgen ook een kampioen in de Eredivisie. Namelijk Ajax. U kunt het allemaal volgen. Vanaf half drie hier zo op deze zende morgen bij Langs de Lijn. En zodanig kunt u uh, de trosnieuws Show volgen. Peter en Mieke, belangrijk onderwerp. De opkomst van de Lover Girl. Ze hebben het ook over tandartsen. Die boren, die vullen. Spoelt u maar, zal ik maar nou zeggen. Maar ze hebben ook heel erg veel verschillende adviezen, de tandartsen. En ze hebben het natuurlijk...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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in hotel Okura Amsterdam. Radio 1. het NOS journaal.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 Koninginnedag ziet er gunstig uit, waarschijnlijk blijft het droog... met regelmatig zon en 19 graden. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is bijna drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over uh, lover girls. Want ja, het fenomeen lover boys kennen we allemaal, maar lover girls bestaan ook. Dat zijn meisjes die meisjes ronselen voor de prostitutie. En dan komt Willem Post. Nou, dat wordt hoog tijd, want hij moet ons echt weer eens bijpraten over de stand van zaken bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het wordt Mitt Romney die het tegen Obama gaat opnemen. Wilfried de Jong, u kent hem misschien als presentator. Maar hij fietst ook en hij schrijft. Hij schreef weer een puikenverhalenbundel kop in de wind. En dat gaat natuurlijk over fietsen. En dan het laatste onderwerp dat uur zijn de kleipoppenfilms... van de Britse studio Aardman. Er is er weer één. Om tien uur komt G. Reinders, deze Limburgse zanger... vond een zakdoekje dat zijn moeder had geborduurd in Ravensbrück, waar ze gevangen zat. En afgelopen zondag zong hij daar... op de jaarlijkse herdenking. En dat komt hij zometeen bij ons... ook nog een keer doen. Pieter Steins verzorgt de boekenrubriek en als laatste onderwerp het bijzondere verhaal van de dwerg Gerrit Keizer. Hij werd geboren eind de 19e eeuw en trad heel veel op in Amerika. Daar is nu een roman over verschenen. Zometeen nog wat de tandartsen allemaal goed en fout doen, maar eerst de politiek. Het landsbelang gaat voor met die strijdkreet. waar de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie donderdag... hun historische oversteek naar het kamp van de vroegere vijand. De VVD en het CDA dus. Om het bezuinigingsakkoord te redden zijn de partijen, zoals het zo vaak is geformuleerd deze week over hun eigen schaduw heen gesprongen. Ik wil het niet meer horen. Spreken we dat ook meteen af. Zij hebben zich met andere woorden dus gecommitteerd aan maatregelen... die ook hun eigen kiezers behoorlijk pijnlijk zullen treffen... om ons land als geheel dan te behoeden voor een afgang in Brussel. Maar of die kiezers ook door dat heilige vuur zijn aangestoken... moet bij die verkiezingen die dus 12 september gehouden gaan worden... dat moet nog maar gaan blijken. gaan we allemaal over praten met hoogleraar parlementaire geschiedenis... aan de Radboud Universiteit, Karda van Balen. Goeie Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, in parlementaire zin was deze actie van de oppositiepartijen ongekend. Letterlijk citaat van uh, premier Rutte. Klopt dat eigenlijk historisch gezien? Ja, dat klopt historisch gezien. Wat we deze week hebben meegemaakt... dat is voor de parlementaire geschiedenis echt iets heel bijzonders. Ik heb echt af en toe met uh, open mond zitten kijken. Wat maakt het zo bijzonder? Wat het bijzonder maakt, uh, is in de eerste plaats, als er normaal gesproken een politieke crisis is in ons land, dan uh, gaan de fractievoorzitters naar de koningin en dan gaat iedereen vertellen, uh, ja, hoe moeten we nu verder? En dat gaan ze op het paleis zeggen van, nou, snel verkiezing of niet, of een tussenkabinet, of in ieder geval in het kabinet of uh, in het paleis gaan alle fractievoorzitters daar dus achter gesloten deuren over praten. En dan meestal binnen twee dagen zijn die gesprekken geweest en dan wordt er gezegd van, nou, zo gaan we het doen. Dat nu gebeurde in het geheel niet. Niemand ging naar het paleis. De Kamer trok het initiatief onmiddellijk naar zich toe. En niet alleen dat. Ze hadden dus ook nog eens binnen, we hebben het allemaal gezien... ze hadden binnen twee dagen een oplossing. Maar dat had natuurlijk ook met die gedoogconstructie te maken. Want als je een kabinet hebt dat uit elkaar valt... is het natuurlijk aanmerkelijk gecompliceerder... om daar weer nieuwe poppetjes bij te krijgen. Door een gedoogconstructie kon dit, neem ik aan. Of is dat niet zo? Nee, dat staat eigenlijk los van die, die gedoogconstructie. Uh, normaal is het zo dat er valt een kabinet... welke vorm het ook heeft. En dan gaan ze kijken hoe nu verder? Gaan we door als minderheidskabinet... met nieuwe gedoogpartners bijvoorbeeld? Of maken we een heel nieuw kabinet op basis van de verkiezingsuitslag... die er gewoon nog is, hè? van 2010? Dus normaal gesproken, wat de constructie ook is... wat voor soort kabinet er ook is, we gaan kijken hoe nu verder? Maar goed, dan zou je dus toch ook je, hebt je voor kunnen stellen... dat dit kabinet gewoon bleef zitten, maar dat je alleen maar gewoon een andere gedoogpartner heeft gekregen. Gedoogpartners in dit geval. Ja, men had het ook formeel kunnen maken. Hè. Het kabinet blijft nu demissionair. Eh, er was meteen gezegd verkiezingen, hè. demissionair worden verkiezingen. Dus dat ligt allemaal vast. Maar ze hadden ook met nieuwe gedoogpartners... een soort nieuwe constructie kunnen maken ja. die er ook was. Hè. Dat had ook gekund. Maar het bijzondere is dus... dus ze in plaats van de PVV hadden ze dan ja, precies, D66 en GroenLinks als gedoogpartners ja. en de ChristenUnie. Ja. Maar wat is het bijzondere? Want dat, wat, daar was u mee bezig. Ja, nou ook waarschijnlijk omdat er helemaal geen tijd was. Uh, want als je eerst gaat formeren van kijken van... wat voor soort combinatie gaan we verder? Ja, daar ben je toch ook wel een paar dagen over aan het praten. Maar die tijd was er natuurlijk niet. Dat maakte het ook zo bijzonder. Er lag een deadline. Uh, 30 april wil Brus Brussel iets hebben... En u wilt het niet meer horen over de eigen ah, schaduw ja. heen springen. Maar velen hebben natuurlijk wel gedacht van... ja, landsbelang, Nederland staat natuurlijk wel een beetje voor gek. Als we niet voor 30 april met iets komen... waaruit blijkt dat wij Nederlanders eh, in staat zijn... om aan regels van Brussel te voldoen die we zelf hebben opgesteld. Mede hebben opgesteld. Nederland was een van de voortrekkers daarin. Dus dat maakt het ook uniek dat er zo snel iets moest gebeuren. Dat de Kamer dus dat initiatief naar zich toetrak... Uh, toetrok alleen al. Uh, maar de tijdsdruk, die twee dingen. Dus Bij zonder ja. Brussel was dit nooit gebeurd? Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke factor is geweest, zeker. Ja, want Alexander Pechtold en Arie Slob zijn in het weekend al gaan bellen... van oh jee, hè, die deadline en Europa en hoe moet dat nu? Dus als dat er niet was geweest, de druk was minder hoog geweest... ik denk dat men dan eerder wat rustiger was gaan kijken... van hoe gaan we nu verder met dit kabinet? Maar goed, waarom zou je dan niet uh, verder met dit kabinet gaan... met de nieuwe gedoogpartners? Waarom zou je dan nog verkiezingen uitschrijven? Zoals? Nou, dat is een hele goede vraag. Maar eigenlijk heeft, uh, hebben ze op zaterdag nu precies een week geleden... toen meteen al hebben we Rutte kunnen horen zeggen van... ja, dit betekent dus hè, kabinetscrisis, dus nieuwe verkiezingen. Dus eigenlijk werden toen alle deuren al dichtgegooid naar andere opties. Kunt Ik u zich de... voorstellen, gisteravond heeft Arie Slomp nog eens gezegd... dat Rutte, die op de persconferentie zei... Nou, dat hij zich dus kennelijk nog wel had voor kunnen stellen... dat hij nog jarenlang met die PVV uh, aan het regeren was geslagen... dat ze dan denken, ja, maar wacht nou toch eens even, zeg... dit is toch wel een heel merkwaardige uitspraak. Ja, dat, dat, dat Rutte dat zei? Ja. Dat hij zei, ja, daar zal, dat zal menig een zich over verbaasd hebben, ja. Uh, maar goed, uh, het is wel duidelijk dat uh, zo, zo presenteert Rutte het ook... Hè, dat hij meende dat ze goed op weg waren... dat ze een anderhalf jaar veel goede dingen hebben gedaan. En dus ook dat dit nog wel had kunnen doorgaan. Jawel, maar tegelijkertijd moet je je volgens mij dan toch realiseren... dat je uiteindelijk vlak voor de streep gered bent door een clubje... waar je dan toch enige dank aan verschuldigd bent, of niet? Dat klopt. Ja, dat, ja. Is, dat is absoluut zo. En dit zo lijkt wat. mij niet een dankbetuiging als je het zo doet. Nee, nee dat, dat, is, dat is merkwaardig. Ik denk ook dat sommigen nog niet geland zijn in de nieuwe situatie. Ach, ach. Dus nog niet helemaal in de Aha, gaten dat hebben. Is het. Ja, dat denk ik. Van, wat is er nou precies gebeurd? Want Rutte werd ook te verstaan gegeven in de Kamer door Slop Van, het is, u, u bent even niet aan zet. Nou ja, dat is natuurlijk nogal wat. Van, ja. Even dimmen. Wij Kamer, wij oppositiepartijen. Wij gaan nu even iets doen. En inderdaad, daardoor staat Rutte nu. Die kwam met een... Uh, uh, met een akkoord uh, naar Brussel. Dus hij is inderdaad gered door oppositiepartijen, wat op zichzelf natuurlijk ook al een nogal bizarre situatie is. Ja, u zei net, het is inderdaad uh, uniek. Hè? Het, is een, uh, het is een historisch, hè, noemen ze het dan. Uh, alhoewel ik altijd denk, nou ja, misschien moet je daar even mee wachten om, uh, om dat soort woorden te gebruiken. Maar goed, uh, uh, zijn er uh, toch wel voorbeelden uh, te vinden? Want, want u bent historica. Uh, van een andere soortgelijke ongekende daadkracht in de Tweede Kamer? Um, nou, uh, in de Tweede Kamer... Kijk, waar het, waar het mij het meest aan deed denken... was de situatie in 1982. Toen ging het economisch ook heel slecht. Het ging al jaren slecht. En er moest echt iets gebeuren. Oplopende werkloosheid, financieringstekort. En toen waren er... Nou, dat is misschien toevallig of niet. Toen waren er ook verkiezingen in september. Ook vlak voor Prinsjesdag. Dus in die zin lijkt het er ook nog op. En toen waren het niet, was het niet de Tweede Kamer die over haar eigen schaduw heen sprong. Maar toen waren het de sociale partners. En dat waren toen dus de, de werkgevers en de werknemers. Die zijn bij elkaar gaan zitten. En hebben toen ook gezegd, maar nu moeten we in het landsbelang... moeten we eens proberen of we er samen kunnen uitkomen. Dat is toen gelukt. Dat werd Het beroemde eh, akkoord van Wassenaar is toen gesloten. Vlak voordat het kabinet eh, van start ging, hè, Lubbers 1... En dat akkoord van Wassenaar, dat was een enorm steun in de rug voor het kabinet toen. Waardoor ze toen ook tot, nou echt tot daadkracht konden komen. Toen moest ook enorm worden bezuinigd en noem alles maar op. Dus daar lijkt het eigenlijk wel. Ja. En zou je nou ook um, in die zin geschiedenis zijn geschreven dat hier een nieuw soort politiek wordt ingeluid. Dat die lijn van over het partijbelang heen uh, regeren zal worden voortgezet in in de in de dienst van het landsbelang? Nou, hebben ze nu gedacht, ja, god, zo kan het ook? Ja, ik, je zag ook wel. Ze kregen daar wel een enorme energie van. Rode ja, ja, ze keken allemaal heel blij. Ja. En het nationale werd nu natuurlijk nog eens extra benadrukt... doordat grote bossen tulpen op tafel stonden. De onderhandelingstafel. Oh ja. Ik dacht, dat is vast geen toeval. Dus daar zullen ze heel veel energie hebben gekregen, van hebben gekregen... die nog een tijdje zal doorwerken. Ja, tulpen zijn heel goedkoop op dit moment. <laughs> nou ja... Dat, anders had ze het natuurlijk ook niet kunnen doen. Nee, hè? Nee, nee. <laughs> um, maar of dit nu de nieuwe politiek inluidt, dat, dat denk ik niet. Uh, men gaat pas zeggen: uh, ja, landsbelangen, nu moeten we echt iets doen. wat we anders misschien niet zouden doen als de, als de nood hoog is. Hè? Als, uh, alarmfase. Alarmfase, precies. Ja, en want, die is er nu. Want laat ik nou nog steeds denken dat politieke partijen opgericht zijn om hun eigen belangen uiteindelijk. die zij uitvinden, uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En dat verandert toch helemaal niks, dat, neem ik aan. Precies. En dat verandert helemaal niks en bovendien is het zo dat partijbelang en landsbelang natuurlijk niet echt uit elkaar te halen zijn. Want laten we wel wezen, het is voor alle partijen van belang dat de staatsschuld en begrotingstekort, dat soort dingen, het staatsschuld niet verder oploopt en de begroting op orde is. Want stel, het blijft uit de hand lopen en een partij krijgt dan he, die wint bij de verkiezingen, die mag gaan regeren over drie kwart jaar, en de financiële situatie is nog beroerder... dan moeten zij dat gaan oplossen met nog meer bezuinigingen. Dus het is ook partijbelang... Om het nu een beetje op te lossen. Ja, dat is het landsbelang. Ja, maar tegelijkertijd ja. moeten die partijen natuurlijk beslissen om het maar heel simpel neer te zetten. Of je dat bij de uitkeringstrekkers of bij de hele rijken vandaan haalt. Zo simpel is het toch? Precies. Dat is, zo simpel is het altijd. Er moet altijd worden gekozen. En wat partijbelang is. Ja, wat een partij vindt dat het belangrijkste is. is natuurlijk het belang van die partij. Maar denk ook dat het het beste voor het land is. Wat heeft Rutte nou eigenlijk gewonnen? Behalve prestige. Tenminste, die... prestige voor Nederland bedoel ik dan. Nou, hij, uh, ja, dat prestige voor, voor Nederland, dat ze in zo'n korte tijd eruit kunnen komen. Maar hij heeft natuurlijk nu wel concreet iets in handen waarmee hij aan de slag kan. En dat is ook weer een beetje vreemd. Normaal gaat een demissionair kabinet het iets rustiger aandoen. Hè? Wachten tot de verkiezingen zijn. Op de maar nu precies niks op de winkel passen. Er ligt een enorm akkoord. Ze moeten echt aan de slag. Ze moeten heel veel gaan doen wat met dat nieuwe begrotingsakkoord is afgesproken. Dus ze moeten hard aan het werk. Ja. En er kan nog wel eens flink boeien ontstaan, want er is uh, wat het een en ander gebeurt. Maar bijvoorbeeld het pensioenakkoord, waarop ze zachter zegt... de totale vakbeweging opgeknald is, terug nog, Er moet een nieuwe vakbeweging komen om dat voor elkaar te krijgen. Wordt hier door dit akkoord ook gewoon eventjes uh, uh, ja, gewoon in de prullenmak uh, verwezen? Ja, nou daar, daar zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd naar. Van hoe gaat dit uitpakken? Van, wordt dat daar uh, geslikt? Uh, uh, hoe boos zijn ze precies? Natuurlijk is de vakbond, hè? Agnes uh, Jongerius was op de radio. Nou, die liet wel merken daar natuurlijk niet heel blij te zijn. Maar hoe gaan ze dat aan hun achterban vertellen? Gaat dat stakingen betekenen, massaal? Uh, dan, ik had het net over 1982. En dat gebeurde toen ook enorm veel stakingen. De hete herfst van 1983. Uh, staat ons dat weer te wachten. Hè? Dus dat mensen dit niet accepteren. Toen kunnen nu even blij zijn, er is een akkoord. Maar inderdaad, het moet in de praktijk nog maar... Hè, moeten we nog maar gaan zien hoe dat uitwerkt. En of mensen dat, uh, of mensen dat pikken... of uh, grootscheepsstakingen uh, en zo gaan uh, organiseren. Dat ja. kan. Ja. En er zijn natuurlijk ook... Uh, Partijen, ...partijen die bepaalde dingen hebben afgesproken... ...die de achterban waarschijnlijk toch niet zo uh, fantastisch vindt... ...en die nu al zeggen, zoals Jolande Sap, van ja, maar straks na de verkiezingen... ...dan gaan we dat misschien gewoon wel weer terugdraaien. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook wel veilig om nu te zeggen... ...van ik heb het nu in het landsbelang gaan, gedaan... Ja. ...maar nu komen de verkiezingen en nu gaan we weer naar hè, de partijen kijken... En ze zegt, ik wil het groener, ik wil het socialer. Kortom, GroenLinks, hè? zo van wat de naam al zegt. Ik wil meer die kant op. Dat ga ik proberen, dus stem op mij. En dan kunnen we proberen het, ja... ja maar jou. er is toch ook geen andere mogelijkheid? Dat kan je het even... dat klopt, er is geen andere mogelijkheid. Dat is gewoon nee. politiek. Nu is er dit akkoord gesloten. En in de verkiezingscampagne ga je natuurlijk strijden... voor je eigen partijbelang, dat ja. is waar. Dan die datum, uh, zo vlak voor uh, Prinsjesdag is dat. Een... Ja, het wordt wel heel raar allemaal, toch? Die koningin die moet een verhaal voorlezen. Maar twee weken later kan het alweer heel anders zijn. Ja, dat klopt. Ik zou gewoon een uh, dagje vrij nemen als ik haar was. In ja, dit dat geval. zou een ja, goed idee ja. zijn. Je zou toch kunnen zeggen, dat nou, heeft nu nog niet zoveel zin. Ja, nou daarom heb ik... Uh, is dat wel eens gebeurd? Jawel, ik heb hier oh. alle troonredes bij me okay. van koningin Beatrix. En ik dacht, ik ga dus even kijken wat ze in 1982 uh, heeft gezegd met dezelfde situatie. Verkiezing oh. op 8 september, de troonrede was op 21 september. Nou, de eerste Alinea kan ze zo knippen, plakken en voorlezen. Le Lees de eens even. <laughs> dat is goed. En dan wel op de telde toon, hè? Graag. Dat is goed. Ja. Leden der Staten-Generaal. Ja goed. Een troonrede, uitgesproken onder verantwoordelijkheid van een demissionair kabinet, kan geen beschrijving bieden van plannen en initiatieven waarmee de regering in het nieuwe parlementaire jaar vorm vormdenkt te geven aan het te voeren beleid. Wel past het een beschouwing over de problemen waarin ons land verkeert... en een aanduiding van de maatregelen welke met het oog op de ernst en de omvang van die problemen... naar het oordeel van het kabinet zonder verwijl moeten worden genomen... om uitzicht te openen op economisch herstel. Kortom, in normale mensentaal, ik zit hier voor Jan Doedel... Maar we, willen, maar we willen u deze prachtige dag die toch door iedereen gevierd wordt ook niet afpakken. En laten we dit vooral maar even voor de gezelligheid doorgaan. Ja, gaan. dat, maar het staat ook gewoon in de grondwet. Dus het moet. Ja, ja. Oké, oh, oké. Okay. Okay. <lacht> nee, je hebt gelijk, laat ze niet komen. Jij hebt dan toch echt met zo iemand te doen, of niet? Want zijn, voor Beatrix is dit buitengewoon uh, ja. serieus en belangrijk. Dit is niet zomaar, we lezen een gedichtje nee, voor. Nee, natuurlijk. Dus er moet een troonrede worden gemaakt... waarin toch met overtuiging wordt verteld aan de oude kamer. Hè? Want de nieuwe kamer is dan nog net niet geïnstalleerd. Nee. Dat wordt ook al, of Dat zei Rutte van, kunnen we dan die verkiezingen toch niet 5 september doen? Want dan zit er tenminste een nieuwe kamer. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit, want het is ook nog een oud kabinet. Het is het demissionaire kabinet dat die troonrede heeft gemaakt. En ze, kunnen, ja, ze hebben nu dit begrotingsakkoord, dus daar zal het over gaan. Want het gaat erom, het staat in de grondwet, het beleid moet worden gepresenteerd. En de begroting voor 2013, nou die hebben we nu, dat begrotingsakkoord is er. Dus eigenlijk weten we al ongeveer wat er in die troonrede gemaakt door het demissionaire kabinet zal staan. Mooie tijd, zeker voor de mensen die de politiek volgen. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde hoogleraar parlementaire geschiedenis van de Radboud Universiteit Carla van Balen. En het ging dus op de slagkracht van onze zogenoemde wandelgangencoalitie. Waar de ene tandarts vindt dat die kies uitgeboord moet worden en gevuld... is de andere van mening dat het beter is om misschien nog maar even niks te doen. Zoveel tandartsen, zoveel strategieën. Er bestaan nauwelijks richtlijnen in de mondzorg. En daar is wel degelijk behoefte aan. Zo staat te lezen in een gisteren verschenen rapport van de Gezondheidsraad. Behalve dat deze raad dus richtlijnen wil... die aangeven wat de beste behandeling is voor een bepaalde aandoening... vindt ze ook dat tandartsen een verplichte nascholing moeten volgen. We gaan hierover praten met Frank Abbas. Hij hij is hoofd van het Centrum voor Tandteelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. En hij is ook nog hoogleraar paradontologie. Goedemorgen, meneer Albas. Goedemorgen. Ja, wat moeten we er nou weer van denken van die conclusies van de, de... Ik dacht bij mezelf, ja, het is dus maar een beetje gokken wat voor tandarts je hebt. Nou, het... Uh, het is niet helemaal een gok. Uh, ik denk dat uh, uh, de meeste tandartsen met, uh, met de beste bedoelingen... Ja. Uh, bezig zijn in, in hun praktijk. U weet, maar de heeft, weg uh, naar gelijk... de heel wordt daarmee geplaveid met goede bedoelingen. Ja, u ja. heeft uh, gelijk dat er uh, nogal wat... en dat staat ook, uh, ook heel netjes beschreven in het, uh, in het rapport Mondzorg van Morgen... dat er een grote variëteit is. Dat het dus erg veel uitmaakt bij wie je in de tandartsenstoel komt... wat er met je gebeurt. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik niet goed... Uh, ik vind dat we, uh, dat is niet overigens uh, per definitie niet goed... Uh, er zijn meerdere wegen die op een gegeven moment uh, naar Rome leiden. Maar ik vind dat we in ieder geval de de, de kennis, de wetenschappelijke kennis die we hebben... dat we die ook, uh, ook zoveel mogelijk toe moeten passen. En in het, uh, in de, in de commissie praat dan over zogenaamd evidence-based evidence richtlijnen. Mm -hmm. dat, zijn, uh, dat zijn richtlijnen die zijn gebaseerd op de, uh, op dat, om, om tot de beste behandeling te komen... van een bepaalde aandoening. Gebaseerd op die kennis die er is, of die er mogelijk nog moet komen. Maar weet u wat nou het problematische is? Als ik in die stoel verschijn of iemand anders, die kan dat helemaal niet beoordelen. Die heeft werkelijk geen idee aan wat er gebeurt of wat er zou moeten gebeuren of wat de gevolgen zijn. Geen dat idee. klopt. Dat klopt. De kwaliteitsbeleving heeft een aantal dimensies. Oh. En dat, ja, zo kan je zeggen. <laughs> kwaliteits, ja. ja. Kwaliteitsbeleving. Oh. Uh, dat, dat heeft ook te maken met hoe je wordt ontvangen, uh, hoe exact. je wordt benaderd. Of hoe je wordt assistent is. Uh, ook dat. Ja. Uh, de, Ogen van de tandartsassistenten, daar is zelfs een liedje over lente. gemaakt zelf. Ja, het is uh, maar waar het natuurlijk om gaat is dat je, dat je inderdaad, en, en daar ben ik het ook heel erg mee eens... dat, uh, uh, dat er toch een, een, een ondergrens moet zijn van uh, wat, is goed, wat is goede zorg. Nee, maar er is iets heel merkwaardigs. Dit moet u vast voor, uh, bekend voorkomen. Als je namelijk als cliënt zelf naar een andere tandarts gaat, wordt er altijd gezegd... of Komt u bij mijn vader vandaan, die inmiddels 82 is... die er al niks meer van kan? Of er wordt altijd zoiets gezegd van... waar komt u in godsnaam vandaan uiteindelijk? Wie, wie heeft u... Er wordt altijd afgegeven op de kwaliteit. Dus kortom, er is wel wat aan de hand. Ja, of dat, of dat, of dat, of dat, dat gebeurt altijd gebeurt. Dat gebeurt nee, heel veel. Dat ben het... ik met u eens. Ja. En dat is in feite een, een, een, een geweldig pleidooi... om tot, tot uniforme richtlijnen te komen. Maar is dat dan zo moeilijk? Uh, ja, dat is moeilijk. Waarom je, is dat zo moeilijk? Als je kijkt naar uh, de, de, de, de, laat ik zeggen, de huisartsen, die zijn ons daarin voor. Die uh, zijn al jaren bezig met het, uh, met het ontwikkelen van richtlijnen. Uh, u moet zich realiseren dat voor een bepaalde aandoening... Uh, het ontwikkelen van een richtlijn dat kost de een, kost een hele tijd. Daar zijn heel veel mensen mee bezig. Het, is het huisartsen en geneeskunde, of de, de, de het, uh, het NHG heeft daar een staf van rond de 12 mensen op zitten. Uh, dat kost ook dus heel veel geld. Maar waar gaat dat? Dan? En dat gaat er dan over dat je uh, niet alleen de literatuur heel goed analyseert. Kijkt wat, wat, is, er, uh, wat, wat is er allemaal. Uh, wat is er aan onderzoek beschikbaar wat we kunnen, kunnen gebruiken. Het gaat er ook om hoe, kunnen we, hoe is dat in praktische zin uitvoerbaar, is dat, is dat toepasbaar? Uh, dus al die verschillende dimensies worden daar inderdaad in meegenomen. Is het nu zo dat bijvoorbeeld bepaalde tandartsen denken, nou ik doe het altijd op zo'n manier en dat gaat goed, dus ik blijf het op die manier doen, mijn patiënten die zijn uh, tevreden en ze, ze verzuimen dan om op, op te kijken, hey zijn er misschien ook nieuwe technieken uh, ja. zo langzamerhand uh, in zijn wang gekomen? En, nou u raakt daar een heel, heel goed punt. Uh, wij kennen in de tandenkunde niet uh, het systeem dat je als uh, eenmaal geregistreerd dan dat ze verplicht bent om je ook bij en na te en scholen. En dat is curieus, want zo'n carrière kan wel eens 40 jaar duren. Precies, of, of langer. En dat wil niet zeggen dat als die, als die carrière heel lang duurt... Dat, het, dat je per definitie geen goede zorg meer levert. Maar je moet in ieder geval een waarborg inbouwen. Ik, ik vind ook dat, uh, dat de maatschappij en ook de, ook de verzekeraar... dat aan ons mag vragen om in ieder geval kennis Waarom te nemen. Waarom gebeurt van... dat niet? Het is namelijk zo logisch als wat? Het is heel erg logisch en het is, het is heel lang tegengehouden. Ik, ik, ik bespeur wel een trend dat, uh, dat, dat ze in toenemende mate postacademisch onderwijs volgen. In toenemende mate ook uh, uh, uh, aangeven dat ze dat gedaan hebben. Dat is een kwaliteitsregister waarin je dat kenbaar kunt maken. Dat kan, dat iedereen kan dan zien dat je dat gedaan hebt inderdaad. En... Uh, dus dat is wel een trend, maar dat is nog steeds geen, geen verplichting. Dat hebben we onszelf ook nog niet opgelegd om dat te doen. En ik denk dat het heel goed zou zijn om dat wel te doen. Nou ja, uh, u zegt dat zou verplicht moeten zijn. Ik begreep dat uh, één op de vijftal dat ze niet aan nascholing doet. Hè? Ja, dat, dat komt uit de, uit de cijfers. Ja, nou dus dat vind dus ik heel veel. Eén op de vijftal dat ze zich niet, niet bijscholt. Ja, en niet nascholt Dus maar, maar betekent... ook per definitie geen geen eh, kennis, althans niet aantoonbaar kennis neemt van... Zijn er nog die, dat... die echt met zo'n trap zitten? Uh, nee, zetten. die ken ik niet. <laughs> Oké, okay. nou ja, ja, goed. Maar dat wil niet zeggen dat hij ontevreden patiënten heeft. Nee, nee. Nee, Want je kan dat natuurlijk dat ook zeggen, ik hou bijvoorbeeld van uh, een, een ouderwetse tandarts. Ja. Dat kan ook. Als je wat ouder bent, vind je het misschien wel prima dat hij het op een ouderwetse manier doet. <lacht> ja. Nee, maar dat kan toch? Ja. Ja, je zegt, uh, ik heb geen hebt, behoefte aan al die witte vullingen. Laat mij maar gewoon lekker met, met, met, met, met, met die, die lodenvulling. Uh, ja, ja gaan. kijk, ja, gaan. dat is waar. Dat, is op, op, dat kan, kan op individueel niveau. Maar we hebben natuurlijk te maken met een, een, een stijging van, uh, van de kosten van de zorg. Tandense zorg dat neemt, is een even groot compartiment als, als de huisartsenzorg. Uh, dat blijft ook uh, ieder jaar stijgen. En ik, ik, dat, dat, dat houd ik keer op. Dus ik vind wel dat we met elkaar ervoor moeten waken... dat, dat we de zorg die we leveren, dat die doelmatig ja, is. Maar goed, dus u zegt verplichte bijscholing. Want uh, tandheilkunde lijkt mij ook nog eens een vak... waarin de ontwikkelingen zich vrij snel uh, ja, aan rijgen Of niet? Er zit veel ontwikkeling ja, in. Ja, zeker, zeker de laatste uh, ja. de tijd. En, en met name op technisch gebied. In plantologie. In plantologie. Het uh, is een, een, een fantastische ontwikkeling geweest. We hebben uh, in eerste instantie te weinig oog gehad... voor de dingen die daarin mis kunnen gaan. En dat begint nu dus ook, ook pas te uh, ja. komen. Dus op een gegeven moment is dat dat onderzoek en, en, en uh, alles wat er gebeurt op dat gebied in technische zin, dat, ja. dat wordt ook heel erg gestimuleerd natuurlijk ja. door, door, door de industrie. Uh, we hebben te maken met, uh, met onderzoeksbudgetten uh, die vanuit de overheid steeds lager worden. Dus er wordt heel veel ja. onderzoek gedaan wat, wat wordt gefinancierd door de industrie. En dan gaat het vooral over de technische aspecten. Ja. En, en, en niet zozeer wat er mis kan gaan. En dat beginnen we, dat we nu hebben. in toenemende mate door te krijgen. Dus gaan we daar ook onderzoek naar doen. En daar wordt ook richtlijnen in ontwikkeling. En hoe ziet u het voor zich, die verplichte naschoning? Gewoon één keer per jaar, een week uh, naar de klas? Op, oh. <laughs> nou, Nog heel even kort, we hebben niet veel tijd. Ja, ik denk dat je dat, dat inderdaad systematisch moet, moet, gaan, gaan, uh, moet gaan organiseren. Dat je dat, je, dat je dat ook moet toetsen. Dat is niet iets wat, uh, wat vrij blijvend is. En uh, wat mij betreft moet je, zou je daar ook, uh, ook je herregistratie als standaard uh, aan moeten koppelen. Als je als je hier niet bij en nascholt dan word je op een gegeven moment niet meer, uh, meer geherregistreerd. Dan mag je niet meer. Bepaalde ongeveer 10% van de tandartsen, de gedifferentieerde tandartsen, parodontologen, implantologen en endodontologen die, uh, die kennen dat ook al. En ik denk dat we dat uit zouden moeten breiden tot uh, de rest van de tandenkunde. Nou, duidelijk. Hartelijk dank. We spraken met de hoofd van het Centrum voor tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universiteit Medisch Centrum Groningen... hoogleraar parodontologie Frank Abbas. Het ging dus over het ontbreken van richtlijnen in de mondzorg. Iets, iets waar gauw iets aan gedaan moet worden. Alle tandartsen gewoon hop naar de klas. Zo is dat. Hartelijk dank voor uw, uh, voor uw komst. Meer informatie via newshow.nl. Zometeen gaan we verder met Lover Girls. Dit... Ja, dit geluid is zo bijzonder... dat je er het liefst de hele uitzending van Vroege Vogels mee wil vullen. De blauwe vinvis is het grootste dier ter wereld ooit. Hij kan zingen, kreunen, kloppen, klikken, kraken en zoomen. En dat kei en keihard, 180 decibel. Dat is even hard als een raketlancering. En onder water hoor je dat op kilometers afstand. Nou, en als we toch nog wat tijd over hebben... dan doen we ook nog een eekhoornbrug...